Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn gisteren twee Belgische skiers om het leven gekomen door een lawine. Het gaat om twee mannen van 30 en 35 jaar. Een derde skier, skier die ook bedolven raakte, bleef ongedeerd, meldt de VRT. Gisteren kwamen ook in Frankrijk drie wintersporters om het leven door een lawine. Dat waren twee Britten en een Fransman. Zij waren buiten de piste aan het skiën. De afgelopen dagen is er veel sneeuw gevallen in de Alpen... waardoor de kans op lawines groot is... Op de veiligheidsconferentie in München heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio verzoenende woorden gesproken. Hij benadrukte het belang van samenwerking. Wel pleitte hij voor een Europese koerswijziging. Zo moet Europa meer investeren in de eigen verdediging en moet massa-immigratie worden bestreden, vindt Rubio.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 In Numansdorp onder Rotterdam is het lichaam van een vrouw van 75 gevonden die sinds donderdag werd vermist. Ze is toen vermoedelijk weggelopen uit het verzorgingshuis waar ze woonde. Dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het lichaam werd vanmorgen gevonden bij een opslagplaats voor bouwmateriaal. De politie onderzoekt nog hoe zij om het leven is gekomen. Vanmorgen melden zich nog zo'n 100 mensen bij het verzorgingshuis van de vrouw om haar te zoeken. Het weer. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. Alleen in het zuidoosten blijft het lang grijs. Het is droog bij 1 tot 4 graden. Vannacht vriest het een paar graden. Morgen eerst zon. In de middag dan kans op regen of sneeuw bij 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Every day, every way Bijna willen zeggen, ben je niks uh, vergeten. Het is Valentijnsdag, 14 februari. Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Een zonnig Zandvoort en daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. Op deze Valentijnsdag, 14 februari. Vandaar ook uh, begonnen met de Temptations en Treat Her Like a Lady... Nou, we hebben er weer zin in en we zijn... Nou, daar ben ik en uiteraard Richard, die ja. tegenover me zit. Hey Rob, leuk. Hey, ja. Goedemiddag. Leuk hier weer te zijn en weer radio te maken. Ja, gezellig dat je erbij bent, Richard. Ik moet even heel snel een eh, microfoon pakken, want die was eh, ik helemaal vergeten. Oh, oké. Okay. <laughs> en hey, wat, wat we vanmiddag hebben, de opening van uh, Theater De Krocht. Ja. Het is eindelijk zover de uitgestelde opening. En die vindt dan officieel vanavond plaats om uh, 8 uur... Maar vanmiddag om twee uur uh, zijn er allerlei uh, activiteiten begonnen daar. Ja. Zeker. Ja. Gaan we gelijk uh, Ja, dus, uh, de nou, ja, nee, we gaan natuurlijk uh, uiteraard uh, met mensen, verslaggevers uh, van ons... daar ter plekke contact opnemen, waaronder Gerl Loogman en uh, Hans Simmers. Ja. Die zijn de aanwezige verslaggevers en uh, ja, die vertellen ons zo tussendoor wat daar allemaal gebeurt. Ja, en verder uh, natuurlijk nog Zandvoort Nieuws. Daar beginnen we zo mee. Het weerbericht. En ik ga nog iets vertellen over uh, de nieuwe musical die in Delft uh, draait. Willem van Oranje. Kijk, die, ik ben heel benieuwd. Daar is zondag de première van geweest. En ik denk dat het net zo groter wordt als uh, Soldaat van Oranje. In, uh, wat is het? Uh, Was er naar Leiden? Nou ja, daar in de buurt. Ja, en die eindigt binnenkort, hè? soldaat ja, van ja, Oranje. En, die, die. Ja, ja. en dan is Willem van Oranje nog wel een tijdje te zien, neem ik aan. Ja, ik denk dat hij nog jaren gaat draaien. Oh, oké. Okay. Ja. Helemaal goed, nou dat gaan we vanmiddag doen. En uh, ja, de Pit Report hebben we natuurlijk. Met uh, Rendel. Ja. Ja. Uh, ja, dat is om uh, een kwart over vier. Voor de rest hebben we natuurlijk nog uh, uh, evenementenagenda. Om half vier. En uh, die van de week. En het weerbericht. En het weerbericht. Blijft het zo of uh, wordt het nog mooier of ietsje slechter? Je hoort het straks om uh, half drie bij deze uitzending. Zometeen na de volgende twee platen gaan we contact opnemen met Ger. Hij is aanwezig uh, daar in uh, Theater de Krocht. En uh, gaat vertellen wat er allemaal uh, te gebeuren is uh, vanmiddag vanaf twee uur. your last line, and I've cried my last cry, I'm out the door, baby, this other fish in the sea. Om deze plaat weer eens te draaien. Jor de Pebbles en Curlfriends. Dat allemaal bij de Zandvoortse Radio ZFM. Ja, ik uh, reed uh, vanmorgen richting het uh, station. En uh, ja, daar stonden allemaal mensen op de bussen te wachten. Ja, want waarom is dat? Ja, er rijden geen treinen tot, uh, tot en met 20 februari. En uh, u kunt dus inderdaad wel met, uh, met de bus. En dat komt door uh, werkzaamheden. Dus uh, nou, extra reistijd wordt beschouwd op uh, 15 minuten. Dus tot 20 februari, nog een weekje. Oké. Okay. En uh, nou, voor de rest hebben we de feestelijke opening. Iedereen zal dat waarschijnlijk wel redelijk hebben meegekregen... van Theater de Krocht. En dan hebben we om twee uur uh, tot vijf uur een programma... Uh, met muziek en theater. En dan om half acht uh, de officiële opening tot half uh, elf. Um, ja, ik heb begrepen dat uh, de officiële opening echt om acht uur is. Ja. En de inloop vanaf half acht uh, ja. daarvoor. Ja. Nou, iedereen is van harte welkom. En gratis, hè, dus gratis toegankelijk... Uh, dat wordt georganiseerd in samenwerking met de culturele partners van de Krocht. Nou, even het programma. Het programma bestaat vandaag uit de middag en een avonddeel... vol muziek, dans en zang. Om uh, Tussen twee en vijf hebben we een start met een speciaal gelegenheidscore onder leiding van Minuska Sass, met een ode aan Zandvoort... en optredens van de jeugd, waaronder de Urban Dance School van Anita Danen en Dance Academy en DJ Lady Mix. Dat is vanmiddag. En dan vanavond om half acht, dus met de officiële opening om 8 uur... inloop met optredens van leerlingen van muziekschool New Wave. En dan om 8 uur vindt de officiële openingsmoment plaats... door wethouder Cultuur Gert-Jan Bluis burgemeester David Molenburg en ambassadeurs Nijil, Jerli en Kees van Amstel. Aansluitend zijn er optredens van het... hier uh, staat Emsing-genootschap, ben ik even kwijt, van, met Erik Kolen. En de brand Nieuw Oldtimers met dat dansmuziek van vroeger en nu. Dat is de burgemeester. Oh, leuk, leuk, ja en uh, bezoekers ontvangen tijdens de opening een gratis consumptie. Uh, dus je kunt gewoon naar binnen toe of niet te reserveren... en uh, bent van harte welkom. Tot vanavond. Zeker. Nou, een mooi programma vanmiddag in de krocht. Wij hebben onze verslaggever ook uh, die kant op gestuurd, Ger Loogman. En zo dadelijk gaan we even contact uh, opnemen met Ger. En die uh, vertelt hoe de sfeer daar is... en wat hij allemaal meemaakt op dit moment... Wij zeggen goeiemiddag, luister naar Omi oh en Cheerleader. En zometeen dus, de krocht. De zin van Naomi uh, en de cheerleader hebben we heel vaak gedraaid hier uh, bij dit programma. In 2016 kwam die geregeld langs, uh, omdat er gewoon een hele lekkere plaat is. Nou, juist uh, vertelden we al over de opening van Theater de Krocht. Dat is uh, vanaf uh, vanmiddag twee uur uh, gaande in het uh, mooie nieuwe gebouw. Althans, opgeknapte, uh, gerenoveerde gebouw. Daar aanwezig is uh, Ger Loogman. Goedemiddag Ger. Hi Rob, uh, ja, we staan hier in het de, de geweldige, mooie, nieuwe uh, Krochtgebouw en uh, ja het is een prachtig theater geworden. Hè? Op dit moment staat uh, het koor uh, te zingen. Nou, je hoort het, het is enorm gezellig, Iedereen, het is vol, het is hartstikke druk hier. En ik uh, sta hier naast de wethouder uh, Gert-Jan Bluis, die natuurlijk heel erg uh, uh, betrokken is bij uh, de hele verbouwing van de Krocht. En, uh, uh, meneer Bluis, uh, Gert-Jan, ah. hij zingt zelfs mee, hè? hij, hij, hij, hij kent het, hij kent het. Hey, vertel eens, uh, uh, ben je nu trots als je dit zo ziet? Ja, ik vind het uh, hartstikke mooi dat het uh, gebouw klaar is. Het heeft allemaal wel langer geduurd met wel hobbels te nemen en nog wat nog hobbels te nemen. Maar het is hartstikke mooi dat we nu met, het koren, met de koren beginnen, die hier ook gaan repeteren. Dus die uh, hebben hier Sanford's Sommers lied gezongen. En Sanford wil je wel bekennen. Dus, uh, en het loopt lekker vol. Het is nu vooral voor de mensen om te zien wat het is. Dus uh, applaus voor het Valentijnskantoor. Ja, we horen het. Ja, Valentijnsdag natuurlijk. Iedereen, het hele koor staat hier in het rood. Dus uh, ja, de sfeer zit er echt in, jongens. En allemaal rode harten waarschijnlijk die daar hangen, of niet? En allemaal rode harten als je binnenkomt. Ja, het is echt... Uh... Het is heel gezellig hoor, dus uh, jullie missen wel wat. Nou ja, daar zitten wij in de studio, maar ook lekker hoor. Lekker warm hier Ger, dus uh, ja, we genieten lekker van het zonnetje. Dat is fijn om te horen. En uh, ja, het is, het is uh, hartstikke leuk om hierbij te zijn natuurlijk. En, uh, het is uh, een gebouw wat al uh, volgens mij 137 jaar, uh, ja, ja, nou, volgens mij 18, 1840 1830, 1830, ik heb het even niet scherp, maar gebouwd als kerk uh, in ja. kerk. Nadat ze eerst in de Haltestraat hadden kerk rond 1805 Pastoor Lamy. En toen hebben ze deze, de, de, deze kerk gebouwd en dit was dus de, de Rooms-Katholieke kerk met een pastorie daarnaast. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk een soort van uh, uh, uh, uh, ja, theater geworden en, en uh, dit heeft... Hoe lang is dat theater geweest? Uh -huh. dus ik, ik denk dat het uh, in... Uh, na de oorlog... Nee, 28, rond 30, denk ik, is het theater geworden. Voor de oorlog zelf al. Want toen werd de kerk gebouwd, volgens mij, in, in 28. Want die bestaat eerder zo'n 100 jaar. En toen is het overgegaan naar het verenigingsgebouw voor de katholieken. En dan kon je ook na afloop van de kerkdienst... Uh, kon je dan uh, eerst een kopje koffie drinken. Maar meestal gingen de oude mannen uh, aan de borrel... rond een uurtje of twaalf bij, bij Kees Stokman en zo. In die tijd was dat. Ja. En de jongeren, dat weet ik ook nog wel, die gingen als, vaak al... Voor de communie gingen die hier alleen. En dan werd er vaak tot middags laat nog geklaviast. Ja. Het was eigenlijk een echte verenigingsgebouw. Net zoals in Brabant: een kerk en een kroeg. Nou, daar hadden ze hier het gebouw er toch voor. Ja, ja nou mooi hè, die uh, geschiedenis, jongens. Ja, je ziet het heel veel hè bij kerken: dat, uh, dat er zo'n ruimte naast is. Ja, dat zie je heel veel. Maar niet als, niet als theater. En wij hebben natuurlijk. Uh, de, de, de, de, ja, wij zijn als antwoord boffen uh, wij dat het ja, theater is. Maar ja, is het niet uh, zo Ger, dat het een aantal jaren geleden ook uh, uitgebreid is uh, dat uh, ja, Theater de Krocht. Hè? Niet in het nieuwe stijl, maar nog uh, in, de, in de oude stijl, zeg maar. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, ja, als je het nu ziet. En uh, als je ziet ook uh, wat, er, uh, wat er gaat gebeuren hier in de, in de komende maanden. Ja, dat zijn hartstikke leuke optredens. En uh, mensen moeten maar even kijken op de website van uh, Theater de Krocht. Dan uh, kan je zien wat er, wat er allemaal voor, voor artiesten hier komen. En het is echt de moeite waard hoor. Absoluut. Ja Ger, wij, ik ben vorige week uh, naar uh, de bootlet... Of nee, de, de, de rooftop geweest. In, uh, in Theater De Kroch. Dat was de, de, de try-out om uh, de kaartverkoop te oefenen. En uh, de, de drankverkoop en uh, allemaal dat soort dingen. En uh, ik moet zeggen dat het inderdaad een heel fijn uh, theater is. Heel gezellig, heel intiem. Dus... Uh, ja, wat betreft de, de rooftop, daar hebben we volgende week... ...hebben we Arno Westerberg in de uitzending... ...die we dan live uh, gaan interviewen. Oké, okay, dat is mooi. Ja. Ja. Nou, hier naast mij staat uh, Hans uh, Zimmer. Zimmer. Zimmer. Met, een S Met een S van Simon. Hij komt net uit het koor. En hij gaat uh, uh, uh, uh, ook wat verslag doen hier van uh, wat er allemaal gebeurt bij de opening. Uh, dus uh, Hans, uh, leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. Ik uh, vond me leuk, die ja. het leuk, de uitnodiging. Het is de allereerste keer in mijn leven dat ik dit soort dingen doe. Kijk, er moet altijd één, één keer... één keer moet je eerst uitdagingen. Het is ja, gewoon de uitdagingen. Heel goed, waar? Hey, kan je heel goed. Ja, het zal best wel lukken, ja. Gelijk ik even een vraagje. Zien, uh, zingen. Oké, okay, goed. Fijn te horen. En dankjewel. Zelfs uh, de wethouder heeft meegezongen met het laatste nummer. Ja, Gert-Jan, die kan alles. Ja, die kan alles. Ja. <laughs> jammer dat hij jammer dat ophoudt. Zeg <laughs> hey Ger, even een vraagje. Uh, uh, Meent iedereen het? Ja, de mening over verdeeld. Ja, ja, ja. Maar dan merk ik, nee, ik heb, uh, ik heb een leuke connectie met hem altijd. Ja, helemaal goed. Nou, we gaan je zo uh, uh, horen. En... Okay. Uh, uh, ja, jij hebt zijn nummer, hè, Rob? Ja, ik heb zijn nummer gewoon, hoor. En ja, hij zingt ja, ja, ja. trouwens uh, zelf in Zangvoort, uh, hè? Zo heet dat koor tegenwoordig, toch? Hoe heet het koor tegenwoordig? Zangvoort. Dit koor? Zangvoort. Nee, uh, het gemeentekoor gemeente heet Zangvoort. Ja. En die andere koren, ja, dat zijn de biedschopzingers, de ja, vrouwenkoor... Ja. Uh, agata koor, ik weet niet wat er allemaal is geweest vandaag. Hey. Nou, zo ja, dan. koren genoeg, in ieder geval. Ja, ja het is volkoren, zullen we zeggen. Op de molen, hè? Laten we zeggen. Ja, volkoren. Hey, <laughs> hey jij mag straks uh, Hans bellen. Ja, gaan we doen. En, en Hans gaat uh, mooi ver, mooi, mooie verslagen doen, want je bent hier toch de hele middag, hè? Ja, ik ben hier de hele middag, sowieso. Nou, dan komt het helemaal goed. Ja. Wij gaan overleggen met Hans en dank je wel voor dit moment, uh, Ger. Hartstikke goed, uh, Rob. Uh, succes met de uitzending. Dank, dankjewel. En uh, geniet daar uh, nog even hè, in uh, Theater de Krocht. De opening uh, ja, vandaag uh, officieel. En uh, iedereen uh, kan uh, langskomen daar. Gezellige sfeer. Je hoort uh, koren die optreden. Er wordt muziek gemaakt en van alles en nog wat. Dus ga naar Theater de Krocht hier in Zandvoort. Here we go again. Here we go again. 2004. Phenomenal <laughs> hit. Yeah.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 Ja, dit nummer Car Wash kennen we allemaal natuurlijk in het origineel uit uh, 1976. We hebben het over de groep uh, Ross Royce. En in 2004 uh, kwamen Missy Elliott en uh, Christina Aguilera met deze cover van uh, die uh, lekkere single The Car Wash. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, we hebben vanmiddag wel een zonnebrilletje nodig, uh, Richard. Ja, heerlijk weer. Heerlijk weer. Ja. Nou, vanmiddag zijn er dus uh, flinke perioden met zon, zoals jullie uh, allemaal zien. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 2 graden. Komende nacht vriest het licht en morgen is het eerst droog en vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en later op de dag volgt sneeuw. Vooral landinwaarts kan het wit worden, maar het is allemaal van tijdelijk aard. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind en het wordt opnieuw 2 graden. Vanaf maandag trekken met regelmaat regenzones over de Zandvoort. Maar er zijn ook droge momenten met af en toe zon. De wind waait uit richtingen tussen zuid en west en het is 5 tot 8 graden. Oké, okay, dus weer uh, ietsje warmer uh, de komende week. Het weerbericht uh, was dat van uh, Rico Weer en uiteraard ook na te lezen op zijn uh, website. En anders uh, de Facebookpagina uh, ook daar... Uh, Verkondigt hij zijn weerbericht voor de komende dagen. Dankjewel, Richard, weer voor dit overzicht. En straks gaan we weer door met de andere zaken die wij vanmiddag hebben bij dit programma Zandvoort op zaterdag. Waaronder lekkere muziek beginnen we nu mee. Hier is Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers so the bar, is where I go. Me and my friends at the table doing shots, fast we talk slow.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 My heart is falling too. I'm in love with your body Last night you were in my room Now my sheets smell like you Every day discovering something new I'm in love with your body Come on be my baby Come on, come on be I'm my baby I'm in love baby. with your body Come on be my baby Come on, come on baby I'm my in love baby. with your body Komen we lekker in de oude disco stijl hier bij Zandvoort op zaterdag. TSOP, hoorde je zo hier op de radio, Richard. Lekker ja. zonnetje vanmiddag. Het is warm, de kachel hoeft niet aan hoor, hier. Nee, met de zon is het wel, wordt het snel warm hè, hier in de studio. Zeker weten. Wil je meekijken trouwens op, op, naar de radio? Dat kan via www.zfm-live.nl en dan zie je Ries en mijzelf aan het werk. En als je het leuk vindt om langs te komen uh, bij de studio is dat ook helemaal prima. Hè? En de thee en de koffie staat klaar. Precies, de deur staat open, kom lekker naar binnen toe. En uh, nou, misschien gaan we je nog wel een vraag stellen als je dat leuk vindt. Zo is dat. Nou, zodanig gaan we het over uh, Willem van Oranje hebben. Maar is er nog een ander uh, onderwerp of ja. item? Geen tijdelijke woonunit aan de Keesomstraat. Het plan om aan de Keesomstraat woonunits voor Oekraïense vluchtelingen en andere doelgroepen te plaatsen gaat niet door. Het was ook de sprake dat er misschien jeugd ook kwam wonen. Hè? Uit onderzoek blijkt dat er veel stikstof vrijkomt in de natuur als er woonunits geplaatst worden. De stikstofuitstoot komt dan vooral door het gebruik van auto's bij de woningen. De landelijke regels voor stikstof mogen niet overtreden worden. Het Kurideks terrein, daar zitten ze op het ogenblik en er zitten 120 Oekraïense vluchtelingen. Maar ja, die gaat dicht dus wegens woningbouw, dus die hebben een andere woonplek nodig. Vele Oekraïnse vluchtelingen wonen hier al langere tijd in de Zandvoort. Vele werken hier, volgen onderwijs, doen vrijwilligerswerk. En het is belangrijk dat ze in ons dorp kunnen blijven wonen. Nu blijkt dat de straat niet kan, is het onze taak om eerlijk te zijn en te zeggen... we moeten verder zoeken, zo vertelt wethouder Gert-Jan Bluis. Zodra de gemeente weet welke locaties in Zandvoort wel geschikt zijn... voor de opvang van deze groep mensen, gaan ze met omwonenden in gesprek. En ik denk dat je overal weer het uh, probleem en bezwaren gaat krijgen. En dat uh, ja, voor die paar auto's die die uh, uh, Oekraïners zeg maar, gebruiken... Die had je natuurlijk ook kunnen zeggen. Nou, Hier heb je een gratis buskaartje of zo. Of uh, je zorgt voor een pendelbusje vanaf een bepaald parkeerterrein. En is het probleem ook opgelost. Ja, maar je vergeet ook dat de omgeving uh, van de Keesomstraat heel erg tegen deze. Ja, nou ja, was, dat, dat is het dus. Hè? Dus het stikstof heel veel wordt erbij gehaald. Heel veel maar, mensen die hebben die protestlijst getekend. Maar het is eigenlijk het protest van de mensen die de, de knoop heeft doorgehakt om nee. er vanaf te zien. En nee, niet stikstof, dat wordt er even bij gehaald. Maar, hmm. Ja, het ligt wel natuurlijk aan een Natura 2000 Ja, heel Zandvoort. Ja, dus, uh, is, dus, uh, ja, ja. Als je naar het zuiden gaat, heb je ook een uh, Natura 2000 gebied. Ja. Dus, en daartussenin weet ik weinig plekjes, moet ik eerlijk zeggen. Bedoel je in Zandvoort? In Zandvoort. Ja, nee, ja, boven het uh, Dolfinarium uh, zou je het uh, kunnen kunnen zetten tijdelijk. Dat is wel een mooie plek hè, voor die uh, koeïne. Ja, hebben ze, <laughs> ze zeezicht. Ja. Uh, ja. Oh, Keurig en eigen, eigen parkeerterreintje erbij. Uh, nou, helemaal goed. Uh, ja. We <laughs> wachten het af, uh, Richard. Zodra lekker uh, Willem van Oranje. Daar gaan we even contact mee opnemen. Nee hoor, met uh, Richard. Die uh, tegenover uh, mij uh, zit. En dan... Uh, Horen we uiteraard uh, ja, hoe hij dat uh, ervaren heeft, Willem van Oranje. Ik ga nog even een andere plaat opzetten dan uh, deze. Oh, wacht even hoor, <laughs> da, wat gaat hij nou doen? Wacht, ik uh, doe het uh, zo, dan krijgen we lekker uh, zonnig muziekje namelijk. En daar hebben we even zin in. Here is de Summer Breeze.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 arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. En even of het uh, zomer is met de Summer van uh, Seals and Crofts. En waarom draaien we dit? Nou, we gaan het hebben over de musical Willem van Oranje. Richard, want uh, ja, daar ben je inmiddels een ervaringsdeskundige <laughs> van. Nee, Jij bent er al geweest, begrijp ik. Ja. Afgelopen zondag was de première. Ik ben uh, vrijdag geweest, een try-out. Maar die, die draaide toen al een uh, paar weken. Dus uh, ik had wel, denk ik, een, een uitzending die, of een uh, voorstelling die helemaal klaar was. En nou, dat klopt ook wel, want ze hebben verder niet verlengd of het ding dubbel gedaan of zo. Maar het was een hele, echt een hele mooie musical. Een beetje vergelijkbaar met um, uh, Soldaat van Oranje. Waarom zeg ik dat? Die hebben ook uh, draaiende tribunes. En uh, bij Soldaat van Oranje ben je daar geweest? Uh, nee, ja, ook nou, niet. Nee. Nou, ja, daar, uh, daar zit je in een hangar en dan gaan opeens die deuren open. En dan komt uh, de koningin en die stapt uit zo'n uh, uh, vliegtuig. Uh, alsof die net aankomt komt uh, rijden. Nou, dat is echt zeer bijzonder. Dat is een echt, een, echt vliegtuig, is dat nog? En uh, nou, dat is hier ook. Dus hier heb je ook uh, draaiende tribunes. En in één, uh, in één vak heb je bijvoorbeeld een keer dat er een uh, hele bak met water staat. waar gewoon echte boten doorheen varen. Nou, dat is wow. echt, uh, waanzinnig. Ja, dus uh, je zit er eigenlijk echt uh, middenin? Ja, je zit er middenin. Dus het is 360 graden om je heen. Daar hebben ze allemaal. Uh, uh, stages. En je draait vrij vaak. Dus ze moeten zich volgens mij het leplazers uh, verbouwen elke keer. Om uh, weer een volgende, voor een volgende act uh, klaar te zijn. Ja, en wie was uh, Willem van Oranje? Dat is natuurlijk wel de, de vader des vaderlangs. Ik zal er nog iets over uh, vertellen. Ja, graag. Zijn leven dat was bedachtzaam, vastberaden en visionair. Uh, hij leefde van 1533 tot 1584. Samen met zijn broer Lodewijk en Adolf. En bevriende edelen streed deze bevoorrechte edelman tegen de onderdrukking van Philips II. En uh, overigens, dat wist ik niet, Rob, maar hij was uh, de lege aanvoerder uh, van Philips II in de Nederlanden. Dus hij kwam ontzettend in gewetensnood. Ik begin toch wel wat dingetjes te vertellen, maar nou, dat is niet zo erg. Um, omdat hij uh, eigenlijk ook heel loyaal was aan zijn volk en uh, hij kon helemaal niet tegen onrecht. Dus dat begon steeds meer te schuren. Nou, op een gegeven moment kwam hij dus in uh, opstand uh, tegen Willem II, of Philips II. En hierbij verloor hij alles, maar hij gaf niet op en groeide zo met behulp van zijn familie en geliefde uit tot de vader des vaderlands. En ik kan je vertellen, dat gaat behoorlijk gepaard met vele verliezen, ook voor, uh, voor Willem. Nou, wie was Willem echt? Wat waren zijn twijfels, dilemma's en overtuigingen? Wij nemen het niet alleen mee in de geschiedenis, maar ook in zijn leven. Een leven dat het waard is om beter te leren kennen en een podium te geven. Nou, ik moet zeggen dat ik best wel een aantal dingen heb geleerd die, die ik nog niet wist van Willem van der Weijen. En het grappige is, tijdens deze musical wordt ook uh, Willem, uh, het Wilhelmus uh, gecomponeerd. Dus dat is heel grappig. Oh, oké. Okay. Ik weet niet of dat helemaal reëel is. Maar in ieder geval, het, het lijkt erop dat er tijdens zijn leven al het Wilhelmus van uh, Willem van Oranje wordt, uh, wordt ge gemaakt. En uh, ja, ik denk als je deze musical hebt gezien, dat je dat, het uh, dat dat Wilhelmus ook veel beter snapt. Omdat je, hè, hij is van Espanje. Nou, dat is logisch, want dat is natuurlijk gaat over Philips. Ik ben van Duitse bloed. Nou, dat klopt. Want hij is een Duitser. Ja. Sterker nog, hij sprak slecht Nederlands. Hij sprak wel Frans, uh, Spaans en, uh, en Duits. Ja, we waren allemaal uh, Germanen, zeg maar. Dus, uh... ja, ja, maar hij sprak slecht Nederlands. En het grappige is dat zij, en dat heb ik dan niet uit die gekomen, maar heel veel van zijn legers, die waren, dat waren ook helemaal geen Nederlanders. Oh, Dat waren gewoon okay. huurlingen. Ja, uh, ja te vroeg, als je dan oorlog wilde voeren, moest je een pot geld hebben. En dan huurde je die, die, die huurlingen in. Nou, dan kon je gaan, uh, gaan vechten. Oké, okay, ja, dat zie je in de huidige praktijk ook nog wel eens, hè? weet je wel? Die uh, huurlegers ja. die uh, ingezet uh, worden. Helaas, zullen we maar zeggen. Want uh, ja, oorlog voeren, dat, uh, daar bereik je helemaal niks mee. En dat merken we ook nu uh, tussen de Oekraïne en uh, Rusland. Willem van Oranje, dus, de musical. Is het zo dat uh, door. Uh, ja, waar komt uh, die van Oranje vandaan uh, eigenlijk? Heb jij enig idee? Of, uh... nou, nee, ik heb geen nee, idee. Heet hij nou, echt zo? Of was is, dat zijn achternaam? Of? Hij, hij heette Willem van Nassau. Oké. Okay. Dat, dat is wel een, een soort Duits aandachtgeslacht. Maar hij, was geen, hij had geen titel in die zin. Hij was geen prins of zo. Maar dan had hij gelukkig een neef. En die overleed. En die was prins van, van Ora Oranje. Prins van Oranje. En dat ligt in Frankrijk. En Willem van Oranje die vond eigenlijk dat hele orange niet interessant. Volgens mij, ik denk zelfs dat hij er nooit geweest is. Maar wat hij wel interessant vond, is dat daar een titel aan hing. Namelijk prins. Ah, Dus vandaar dat hij zich daarna noemde prins Willem van Oranje uh, Nassau. Je? En als je dus de huidige koning kijkt, die heet ook nog steeds zo. Hè? Dus uh, hij heet ook Van Oranje Nassau. Dus dat is heel, uh, dat is heel grappig. Nou, het is echt een uh, aantrekkelijk uh, om daar naartoe te gaan. Het zit in een uh, theater, de prinsen, prinsen nog wat, uh, en dat is helemaal gebouwd speciaal voor deze, deze musical. En het zit in uh, Delft. En uh, nou, je kunt er prima voor parkeren en zo. Dus dat is helemaal goed geregeld. De toegangsprijs is van uh, wel redelijk duur. Die zit tussen de 100 en de 200 euro. Oh, dat is uh, behoorlijk wat dat geld. Ja, ja dus je moet wel even, uh, even sparen. Maar uh, het is het absoluut waard. En ik denk dat net zoals uh, de soldaten van Oranje... dat mensen daar wel vaker naartoe uh, zullen gaan. En uh, ja, is het ook zo met uh, Willem van Oranje? Hè? Wij zijn altijd als er uh, bijvoorbeeld Olympische Spelen is en dergelijke... de Nederlandse herken je altijd meteen aan de oranje kleur. Is dat ook uh, bij ja. Willem van Oranje vandaan gekomen? Ja, dat uh, komt omdat de, familie, de koninklijke familie o Oranje heet. Aha, ja, oké. Okay. En het grappige is, als je dan uh, mensen uit het buitenland uh, die, die stellen, dan jou de vraag: waarom loopt iedereen altijd in het oranje? ik zeg ja, nou ja, dat komt dus, uh, dus daardoor. Hè? Ja, goed dat, om uh, te weten. Ja. Dat, uh, ja, heel veel mensen die, die trekken het aan, maar uh, ge geen idee waar de kleur vandaan komt. Ja, en heb jij ook bijvoorbeeld enig idee op uh, waarom buitenlanders vaak Nederland Holland noemen? Uh, nee, nee. Nou, Holland is natuurlijk gewoon de provincie. Dat was vroeger één provincie, nu is het tegenwoordig Noord- en Zuid-Holland. Maar je zou kunnen zeggen dat Nederland was eigenlijk Holland was. En dan staat ook wel Zeeland bij, en ook wel Utrecht, maar eigenlijk was Holland de machtige provincie. Uh, met bijvoorbeeld Amsterdam was het in de Gouden Eeuw was dat ongeveer de meest machtige stad van, uh, van de wereld. En we hadden natuurlijk ook een heel machtig uh, leger. En het nou ja, VOC en zo, dat verhaal kennen we natuurlijk allemaal. Dus heel veel mensen dachten dat Nederland en Holland hetzelfde was. Dus dat is heel grappig. Ah, oké. Okay. Dus uh, nee, het is niet zo. Dus. Nee. <laughs> hey, maar uh, ja, mooie musical dus. Uh, nou, hij speelt nog wel heel lang, uh, neem ik aan. Net als uh, de, de Soldaat van Oranje. Ja, ik ja, denk het wel. Ja, er is uiteraard geen einddatum. Uh, maar uh, ik, ik vermoed dat hij nog jaren gaat, uh, gaat draaien. Omdat hij zo mooi is. Zitten er bekende acteurs bij? Die nee, dit, uh, niet dat ik uh, weet. Het is wel, ja, ik vind het wel knap dat ze dan toch uh, onbekende acteurs uh, kunnen uh, casten, casten... bij zo'n musical die dan toch echt hele goede kwaliteit hebben. Dat uh, vind ik altijd wel, uh, wel mooi. En dat blijkt toch wel dat we in Nederland echt wel hele goede acteurs... maar ook hele goede zangers en hele goede bandjes hebben. En die komen eigenlijk altijd op dit soort uh, gelegenheden... Naar, naar voren. Ja, en er wordt ook uiteraard weer flink in gezongen, deze musical. Zeker. Daar is het de musical voor natuurlijk. En ook het Wilhelmers van Souwen. Dat, dat kwam vast en zeker langs ja, tijdens de musical. Nou, wij hebben dat ook trouwens. Tot slot van dit stukje. Het tweede gedeelte van Wilhelmers van Souwen. Alleen dan in de uitvoering van Davina Michel. Zoals ze dat deed voor de Dutch GP 2021 hier in Zandvoort. Helemaal enthousiast natuurlijk voor de, de GP die toen weer terug was uh, hier in uh, Zandvoort. Zoals dat uh, voor het laatst ook was in 1985. We gaan op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En daarna zei uh, en Terink uh, nog uh, twee uur lang met dit radioprogramma. Uiteraard ook weer een live verslag vanaf uh, de krocht. En daarvoor gaan we contact opnemen met Hans Zimmers.